Acht uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomasen. Vermiste meisjes uit de meren en vleuten terecht. De regeringscrisis in Duitsland over nieuwe presidenten afgewend. En mediamagnaat Murdo komt zondag met nieuwe roddelkrant. De twee vermiste meisjes uit de meren en vleuten zijn terecht. De politie vond de twee in een woning in Rotterdam. Volgens de politie waren de twee meisjes erg blij dat ze werden gevonden. Het is onduidelijk of ze bij vreemden of bij bekenden of familieleden in huis zaten. Ook is nog niet duidelijk of de twee tegen hun zin werden vastgehouden in het huis. De politie wil daar geen mededelingen over doen. De twee meisjes van 14 en 15 werden sinds dinsdag vermist. In Duitsland is een regeringscrisis over de keuze van een nieuwe president afgewend. In de coalitie was oneenigheid ontstaan over de opvolging van de opgestapte president Christian Wolff. De liberale regeringspartij FDP steunde de socialist Joachim Gauk... maar de CDU van bondskanselier Merkel vond Gauk onbespreekbaar. Onder grote druk gaf Merkel haar verzet tegen Gauk gisteravond op. Hij maakt nu grote kans de opvolger te worden van Wolf. De 72-jarige Gauk was een Oost-Duitse mensenrechtenactivist. Uit een enquête blijkt dat hij, de meest, dat hij bij de meeste Duitsers favoriet is voor de functie. Over de gezondheidstoestand van prins Frizo zijn sinds gistermiddag geen nieuwe mededelingen gedaan. De RVD zei gisteren dat er mogelijk pas aan het einde van deze week iets kan worden gezegd over zijn toestand en de vooruitzichten. De prins heeft opnieuw de nacht doorgebracht op de intensive care van het ziekenhuis in Innsbruck. Gisteravond ging prins Willem-Alexander daar voor het eerst op bezoek. Hij was er samen met prinses Mabel, die eerder op de dag al met koningin Beatrix in het ziekenhuis was geweest. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zijn koningin Beatrix, prinses Mabel en de andere familieleden diep geroerd door alle steunbetuigingen die ze hebben gekregen. PvdA-kamerlid Sharon Dijksma wordt voorgedragen als burgemeester van Nijmegen, meldt de Volkskrant. Volgens de krant staat CDA-burgemeester van Venlo Hubert Bruls tweede op de voordragslijst van de Vertrouwenscommissie. Nijmegen is op zoek naar een nieuwe burgemeester omdat Tom de Graaf op 1 februari is overgestapt naar de HBO-raad. De voordracht van de 40-jarige Dijksma wordt opmerkelijk genoemd, ze is politiek zeer ervaren. Als ze burgemeester van Nijmegen wordt, verlaat ze de fractie op het moment dat er grote onrust is binnen het PvdA over de koers en het leiderschap van Job Cohen. De acties van grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt worden uitgebreid. Een deel van het grondpersoneel zou vandaag staken. Nu is aangekondigd dat ze ook morgen niet aan het werk zullen gaan. Het grondpersoneel staakt voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Donderdag en vrijdag werd ook al gestaakt. Daardoor zijn in Frankfurt honderden vluchten vertraagd of geannuleerd. Ook in Spanje wordt gestaakt. Medewerkers van luchtvaartmaatschappij de Iberia leggen het werk neer. Ruim 120 vluchten zijn daar geschrapt. Het handelstekort van Japan is in januari opgelopen naar 1475 miljard yen. En dat is ruim 14 miljard euro. Het is het hoogste bedrag sinds 1979. Daarvoor werden de cijfers niet bijgehouden. Het tekort op de handelsbalans betekent dat Japan voor miljarden meer invoert dan dat het land uitvoert. De export van goederen daalde afgelopen maand met 9,3 procent, terwijl de import met bijna 10 procent groeide. Japan lijkt onder meer onder de hoge koers van de yen ten opzichte van de dollar en de euro. Daardoor zijn Japanse producten voor buitenlandse consumenten duurder. In Brazilië en Ecuador zijn bij ernstige busongelukken zeker 42 mensen om het leven gekomen. In het midden van Brazilië botsten volgens lokale media twee bussen frontaal op elkaar. Zeker 15 mensen vonden de dood. Tientallen passagiers zijn gewond geraakt. Een van de bussen zou hebben ingehaald op een plek waar dat niet mag. In Ecuador gebeurde ook een ernstig busongeluk. Daar vielen 27 doden toen een bus in ravijn stortte. Volgens de autoriteiten reed de bus veel te hard. De Britten krijgen volgend weekend al een nieuwe landelijke zondagskrant... The Sun on Sunday. Dat heeft News Corporation, het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch, bekendgemaakt. Murdoch zei vrijdag al dat hij zo snel mogelijk de leegte wilde opvullen van News of the World. De zondagskrant die in juli werd opgeheven vanwege een afluisterschandaal... Journalisten bleken meer dan 800 mensen te hebben afgeluisterd onder wie veel beroemdheden. Afgelopen weken kwam ook de Sun onder vuur te liggen. Negen journalisten van de krant werden opgepakt omdat ze politiemensen zouden hebben betaald voor informatie. Het weer: eerst nog plaatselijk glad, verder is het vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag wat meer bewolking. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of vijf komende nacht koelt het nog af tot rond het vriespunt... met opnieuw kans op lokale gladheid. Morgen bewolkt en in het noorden wat regen. Na morgen wisselvallig en de temperatuur loopt op naar 10 graden aan het eind van de week. ANWB Verkeersinformatie. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. In het zuiden is het meeste effect van de voorjaarsvakantie. De lokale wegen zijn hier en daar nog steeds glad door bevriezing. In totaal nu 90 kilometer. Een paar bijzonderheden. Er was een aanrijding op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Dorp, 7 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A9 Diemen richting Amstelveen is bij Oudkerk aan de Amstel de rechte rijstrook dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. Vanaf Knopend Holendrecht nu 3 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Oosterhout en Breda Noord 3 kilometer. Ook daar is een vrachtwagen stilgevallen. De rechte reisrook is dicht. Een groot voordeel van de Volkswagen Dealer is. juist.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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De twee vermiste meisjes zijn erg blij dat de politie ze heeft gevonden. Hoort straks meer van de politie van Utrecht. Nou, de Grieken hopen maar dat ze nu voorlopig genoeg bezuinigen en hervormen. Heel veel meer kan de bevolking ook niet hebben. Connie Keeser vertelt zo meer. En de nieuwe president van Duitsland wordt hoogstwaarschijnlijk Joachim Kauk. Voor Kauk kwam zijn benoeming nogal onverwacht. Ik ben nog niet meer gewassen nee. En uh, ik ben uh, voorin... Het is ook niets dat ze zien dat ik overweldigd uh, en ook een beetje verwild ben. Gauck is dus nog een beetje in de war en dat gold gisteravond misschien ook wel voor de bondskanselier Merkel. Nou ja, dat zou je misschien wel kunnen stellen. Gauck was anderhalf jaar geleden namelijk ook al kandidaat, maar bondskanselier Merkel wilde hem toen niet als president. En dan gaan we naar correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, kan jij eens schetsen wat heeft zich daar achter de schermen afgespeeld dat Gauck nu toch de presidentskandidaat is? Nou, Merkel wilde hem aanvankelijk inderdaad niet... maar ze wilde aanvankelijk wel meteen, nadat Wolf afgetreden was eh, vrijdagmiddag... wilde ze meteen wel een kandidaat die de steun van alle partijen had. Uh, maar dat bleek helemaal niet zo makkelijk te zijn omdat alle partijen hun eigen eisen stelden en juist weer andere dingen blokkeerden. Een aantal kandidaten die genoemd werden in de media in het openbaar... gingen verklaren dat ze helemaal niet ter beschikking stonden. Um, dus dit was een van de weinige oplossingen om inderdaad een kandidaat te vinden... die uh, de steun had van alle partijen. Maar wat veel belangrijker is, de FDP, de kleine coalitiepartner... die eigenlijk al bijna spartelend op haar rug ligt... omdat de FDP in de peilingen nog maar op 2 à 3 procent staat... Um, die begon opeens heel erg stoer te doen en te zeggen... wij willen alleen maar Gauk en daar staan we met z'n allen achter. En toen begreep Merkel ook dat het haar misschien wel haar coalitie zou kosten... of in ieder geval dat het uh, erg moeilijk zou worden om nog verder te regeren... als het nu niet door de knieën ging. Dat heeft ze uiteindelijk gedaan. En ik denk dat heel veel mensen daar uiteindelijk ook wel erg blij mee zijn. Ja. Kun je ons iets meer vertellen over Joachim Kauk, Wouter? Want um, ook net als Angela Merkel trouwens, afkomstig uit voormalig Oost-Duitsland... kennen ze elkaar ook nog uit die tijd? Ze kennen elkaar waarschijnlijk niet uit die tijd. In ieder geval niet uh, heel erg intiem. Uh, Gauk is een, is een stuk ouder. Hij is uh, geboren in 1940. Dus hij heeft nog de nazietijd de oorlog meegemaakt. Maar ook was natuurlijk van duidelijk na de oorlog. En Gauk um, was dominee in Rostock, Helemaal in het noorden aan de Oostzee. Maar was ook al vanaf het begin betrokken bij de oppositiebeweging. Die in de DDR natuurlijk niet officieel bestond. Maar de vormaandam van vredesbewegingen en milieubewegingen. Die, die dan oogluikend toegestaan werden. Maar die altijd nauw in de gaten werden gehouden door de Stasi, door de geheime dienst. Uh, hij ook, is verschillende keer in aanvaring gekomen. Merkel, zoals je weet, heeft helemaal geen politiek bedreven in de DDR. Zij is uh, een, een hele andere kant een niet-politieke carrière gegaan als wetenschapster, als natuurkundige. Dus waarschijnlijk hebben ze elkaar ook inderdaad pas rond of na de val van de muur leren kennen. Uh, Gauck is toen nog een paar jaar de eerste leider geweest van de organisatie die de archieven van de Stasi beheert. Daar heeft hij erg veel waardering mee geoogst. Uh, hij is daardoor iemand geworden die eigenlijk voor heel veel Duitsers een, een, een sympathie man is en iemand die als hij het nu heeft over vrijheid en democratie dingen die je als president moet gaan moet gaan belichamen omdat het nou eenmaal een ceremoniële functie is eigenlijk een van de weinige mensen is van wie je dat echt helemaal 100% gelooft want je denkt ja hij weet waar hij het over heeft mm, je zegt, hij geldt voor heel veel Duitsers als een sympathieke kandidaat ligt hij goed in Duitsland ja, hij ligt heel goed. Uit peilingen blijkt dat hij verreweg de meeste steun heeft... van alle mogelijke kandidaten die de afgelopen dagen door de media zwerven. En ook dat hij anderhalf jaar geleden al veel populairder was bij... in ieder geval bij de bevolking, hè, toen Merkel-Wolf erdoor heeft gedrukt... was heel duidelijk dat als er directe verkiezingen zouden zijn... voor de president, wat in Duitsland niet zo is... dan had Kauk het toen ook al gewonnen. Ja, dan nog even over de afgetreden president Wolf. Er is nu weer ophef over zijn erepensioen. Bijna twee ton per jaar aan euro's. Waarom is daar nou gedoe over? Omdat uh, je daar recht op hebt als je aftreedt vanwege politieke of gezond, uh, gezondheidsredenen. Uh, beide is eigenlijk niet het geval. He, je zou kunnen, je voor kunnen stellen dat een president in conflict komt met de regering. Maar dat is bij hem helemaal niet zo. Hij is gewoon ingehaald door zijn eigen verleden. En ziek is hij ook niet. Hij is kerngezond en 52. Dus hij zou nog jarenlang die twee ton kunnen krijgen als men hem dat toekent. En daar moet nu waarschijnlijk een politieke beslissing over genomen worden. Wat juridisch niet helemaal duidelijk is of hij daar nu recht op heeft omdat hij afgetreden is vanwege, ja, eigenlijk vanwege zijn eigen verleden en het feit dat justitie onderzoek naar hem wil doen. Ja. Arno Meijer vanuit Berlijn. Door naar de Grieken, want het is weer een cruciale dag voor ze. De euroministers komen vanmiddag in Brussel bij elkaar... om te bekijken of de Griekse maatregelen nou voldoende zijn... voor die nieuwe lening van 130 miljard euro. De regering van premier Papadimos heeft afgelopen weken gezocht... naar nog meer bezuinigingen... in de hoop dat de euroministers het geld zo snel mogelijk zullen overmaken. Want nodig hebben ze het in Athene. Correspondent Corny Keese. Corny, hebben de Grieken er vertrouwen in dat het genoeg is? Nou, van de kant van de regering Papadimos worden geen verwachtingen uitgesproken. En de premier is er ook de man niet naar om dat te gaan doen. Uh, als je afgaat op anonieme reacties van ministers... zou je kunnen zeggen dat er gematigd optimisme bestaat. En ja, premier Papadimos zal trouwens zelf in Brussel aanwezig zijn... voor het geval er uh, nog dringend overleg nodig is. Ja, twee weken geleden weten wij nog, uh, Conny... Um, moest het vliegtuig nog het een en ander geregeld worden? Zijn ze nu wat eerder klaar? Nou, er is het hele weekend uh, op hoog niveau gesproken, onderhandeld tussen de Griekse regeringen, de Europese Unie, het IMF. Zaterdag is het laatste pakket bezuinigingen door het kabinet goedgekeurd. Dat zijn opnieuw kortingen op pensioenen boven de 1.300 euro. En dat wordt uh, vandaag gaat dat door het parlement. Nou ja, als je kijkt naar de overeenkomst met de trojka die een week geleden door het parlement is goedgekeurd. Ja, dat zijn 50 pagina's en dat is nog maar de samenvatting uh, dat uh, met ongelooflijk veel details en deadlines uh, en dan ja dan denk je dan moet er wel ongelooflijk veel gedaan worden in korte tijd uh, om een voorbeeld te geven alleen al de komende tien dagen uh, moeten er 79 kabinetsbeslissingen worden genomen uh, die moeten in wetten worden omgezet en door het parlement geloodst. Hmm. Hoe wordt eigenlijk in Griekenland aangekeken tegen die nieuwe bezuinigingsmaatregelen Corny? Want we hebben natuurlijk al heel veel gehoord vanuit Griekenland. Ja. Demonstraties gezien ook, verhalen van mensen die met veel minder moeten doen of geen baan meer hebben. Hoe reageren ze nu? Ja, eigenlijk met, met, met grote frustratie over uh, hoe het tegen hen wordt aangekeken. Uh, ik sprak een uh, onderwijzeres vorige week en die zei maar het gaat me niet eens om, uh, om het feit dat mijn loon voor zo'n laag gaat... maar het gaat om de manier waarop het gaat. Uh, de de trojka, uh, ook de Griekse politici, die kijken alleen maar naar de cijfertjes... en niet naar de mensen die erachter zijn. En ik las ook bijvoorbeeld een interview met uh, het beste uh, waterpoloster een Griekse speelster uh, van het team. dat vorig jaar wereldkampioen werd. en in Nederland vorige maand uh, de tweede plaats. behaalde bij Europese kampioenschappen. En ze vertelde toen ze in een taxi stap in Eindhoven. Uh, ze droegen uh, met andere. Hun, hun Griekse trainingspakken, uh, over de reactie van de taxichauffeur. En die vroeg, hoe komen jullie hier? Waar halen jullie het geld vandaan? Mm. En voor haar was dat absoluut vernederend. En zeg, we worden gestigmatiseerd. Goed. Corny over de bezuinigingen in Griekenland en een belangrijke dag vandaag voor ze. U hoort daar later meer over, uiteraard in het Radio 1 Journaal vanavond. Wat er is gebeurd met die twee vermiste meisjes uit Fleuten en de Meren... hoort u zo van de politie. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Er staat nu bij elkaar 84 kilometer file. Het is vanochtend een stuk minder druk dan gebruikelijk. Heeft te maken met de voorjaarsvakantie. Uh, wat opvalt is de langere files op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp 7 kilometer. Daar zat ook een aanrijding tussen. Richting Den Haag bij Zoetewoudendorp 9 kilometer. Kapotte vrachtwagen op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Breda-Noord 4 kilometer, de rechte is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 16 minuten over 8. De twee vermiste meisjes uit de meren en vleuten zijn terecht. De twee werden afgelopen dinsdagavond voor het laatst gezien in een streekbus in Utrecht. Sindsdien ontbrak ieder spoor van deze twee, Lisa en Jamie, die 14 en 15 jaar oud zijn. Mieke Kort van de politie Utrecht, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is goed nieuws. Ze zijn terecht. Wat kunt u vertellen? Waar waren ze al die dagen? Ja, da, dat is een goede vraag. Waar ze precies geweest zijn al die dagen, dat weten we niet. Maar we hebben ze in ieder geval gisteravond aangetroffen in een woning in Rotterdam. Maar wie weet niet of ze daar al die tijd verbleven hebben. Nee, klopt. We zijn nu uh, druk bezig met het onderzoek naar de omstandigheden waarin zij zijn aangetroffen. Dus hoe lang waren ze al in die woning, wie waren er nog meer in die woning. Ja, en onder welke omstandigheden hebben ze daar, zijn zij daar verbleven. Dat is wel wat we nu willen weten. Goed, nou eerst maar even vragen hoe het met ze gaat. Ja, dat is ook een hele belangrijke vraag. Ze zijn in redelijk uh, goede gezondheid aangetroffen. Hmm. Ja. En ze waren ook blij dat ze gevonden werden. Redelijk goed, dat betekent niet helemaal goed. Nou, er zijn uh, nu die meiden aan het verhoren ook. Uh, we willen natuurlijk ook graag van hen weten uh, wat er allemaal gebeurd is. Ik kan er ook niet te veel nu over zeggen, omdat dat dus onderwerp van het politieonderzoek is. Maar wat ik al aangaf, ze zijn in ieder geval blij dat ze gevonden waren. Ja, dat mevrouw Kort, dat, dat zegt inderdaad wel iets, want dat betekent dat ze daar niet geheel vrijwillig zaten, kan ik mij zo voorstellen. Dat is een van de scenario's, maar dat is echt iets wat we nu moeten uitzoeken door het uh, verhoren van die meisjes. Ja, en kunt u dan eens vertellen hoe u ze, hoe ze, hoe ze op het spoor bent gekomen? Ja, dat is uh, toch wel door recherchewerk uh, geweest. Dat hebben we uiteraard de hele week uh, al ingezet. En gisteravond leidde dat werk richting uh, Rotterdam dus. Maar we hadden gisteravond ook die opsporingsberichten achter uh, de oh ja. journaals. En dat heeft zo'n 55 tips opgeleverd. En uiteindelijk werd wel duidelijk dat enkele van die tips heel waardevol waren. Want die ja, stuurden ons dus ook in de richting van Rotterdam. Dus het is wel een combinatie geweest. Mm. En dat huis waar u ze gevonden heeft, um, is dat van bekenden van de politie? Of van bekenden van de meisjes? Hoe kunt u dat daarover zien? Dus, nee, ja, het spijt me. Dat zijn allemaal achtergronden waar we op dit moment nog geen... Over willen doen. Ja, kunnen we uitsluiten dat ze gewoon zijn weggelopen? Nee, ze zijn wel zelf weggegaan. Dat is ook uh, vorige week al wel bekendgemaakt. Ze hadden hun spullen gepakt en ja, zijn in eerste instantie zelf weggegaan. Maar goed, in de loop der tijd hebben wij gewoon helemaal niets meer van hen vernomen. Wij kregen ook geen informatie dat er iets mis met ze zou zijn. Maar we hadden ook niet het goede nieuws. En het feit dat twee zulke jonge meisjes van 14 en 15 toch wel redelijk lange tijd weg kunnen blijven... zonder ook maar een, een teken van leven te geven... ja, dat maakte, dat, dat ons wel zorgen, ja. Maar dan concluderen wij dat dat ook geen goed nieuws was. Nee, nou goed, wat ik ook aangaf, er was geen goed nieuws, er was geen slecht nieuws. Maar kijk, op het moment dat, dat je een aantal dagen weg bent, dan kunnen natuurlijk dingen op je pad komen die je dan op een gegeven moment kunnen veranderen. De ja. uh, Meeste jonge kinderen hebben tegenwoordig een GSM. hadden Lisa en Jamie die? Die hadden zij uiteraard ook. Maar kijk, of zij die gebruikt hebben en dergelijke... Ja, daar kan ik geen mededelingen over doen. Goed. Nou, ik denk dat wij daar maar weer even terugbellen, mevrouw Kort. Dank geen voor maar. de informatie die u wel ja, kon geven. Graag gedaan, hoor. Het is tien voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Drie dagen ligt prins Friesho nu op de intensive care in het ziekenhuis in Innsbruck. Gisteravond bezocht prins Willem-Alexander voor het eerst zijn broer. En verslaggever Menno Reemmeijer is ook nog steeds in Innsbroek. Um, Menno, um, hoe lang is de prins op bezoek geweest gisteren? De Prins was uh, samen met uh, de vrouw van prins Friso, uh, prinses Mabel. Ze, zijn, uh, ze kwamen even na een negende binnen, zijn uh, een uur binnengebleven... De prins wat bedrukt, met een bedrukt gezicht naar binnen natuurlijk. Het was zijn eerste keer dat hij zijn broer bezocht. De avond ervoor was prins Constantijn al geweest. Met een bedrukt gezicht naar binnen, een uur later. Ja, daar moet je dan maar mee doen, Marcel. Met de blikken om iets van af te lezen. Misschien iets minder bedrukt. Enige opluchting? Ik weet het niet. Hij zal ongetwijfeld gisteravond ook zijn bijgepraat... over de gezondheidssituatie van zijn broer, van prins Friso. En zal gehoord hebben, misschien wel gehoord hebben... wat de voorzichtige prognose zijn. Ja, de prognose volgt pas eind van deze week. Hè? Dat is een mededeling ja, in ieder geval ons, van de RVD. Ja, precies, voor ons. Komen er nog mededelingen vandaag, denk je? Of is dat waar we het mee moeten doen? Nou ja, misschien zullen we nog horen dat de prins een rustige nacht heeft doorgebracht. Maar over de gezondheidssituatie van de prins zullen we echt niet meer horen. Uh, dit is heel duidelijk uh, een manier om niet je vingers te branden aan een te vroege prognose. We hebben de hartstikke zelf ook gehoord, ook een kort verwacht in onze uitzending. Wat, wat de RVD bekendmaakt, zegt natuurlijk... Vrijwel niets. Je kunt er niets mee. Behalve dat de prins stabiel is, maar niet buiten levensgevaar. En het feit dat ze die prognose hebben opgeschoven. Ja, daarvan horen we toch van. De artsen in het ziekenhuis willen zich nog niet binden aan een te vroege prognose. Als je die morgen al stelt, een prognose, en je moet hem overmorgen weer bijstellen. Dat is in een bijzonder geval, als met de prins natuurlijk, geen goed idee. Word jij nog wijzer van de Oostenrijkse media? Wordt daar nog geschreven bericht over het ongeluk? Ja, van de voorpagina af, dat wel. Uh, afgelopen weekend, gisteren, eergisteren natuurlijk wel groot voorpagina nieuws. Uh, nu bijvoorbeeld de Tiroler toen op uh, pagina 5. Prins Weiter in levensgevaar. En dat is dan een beschrijving van het verloop van de dag. Het bezoek van uh, Bea, uh, koningin Beatrix en Mabel uh, gistermiddag eerder al. Willem-Alexander de Maxima die met de kinderen in leg spelen, dat soort dingen. De koerier die heeft nog een klein berichtje dat het ongeluk van de prins niet zal leiden tot een verplichting om reddingsairbags te dragen. En ook voor een grote boulevardkrant. Als eh, Kroon toen is het al eh, ver op de achtergrond. Er staat nog wel een uh, artikel ergens op de binnenpagina's. Drama om um Prins Kans Holland leidt het mits. En dat eh, heeft natuurlijk dan alles te maken ook met eh, het bericht dat eh, de familie gisteren uit liet gaan. Dat ze uh, zeer uh, dankbaar en diep geroerd zijn door alle steunbetuigingen... en blijken van medeleven uh, na het ongeluk. En dat het een grote steun is voor ze in, uh, in deze tijd. Dat wat betreft de, de Oostenrijkse kranten. Onze verslaggever van Menno Remmeijer vanuit Innsbruck. Het is acht minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Met een panda lach je iedereen uit. De swingende Talbo Samba. Je reed 1 op 21 en met een datsoen nooit pech, tenminste volgens de televisiespotjes. Voor het eerst is er in ons land een overzichtstentoonstelling over autoreclame. 125 jaar op een rij in het Lauwman Museum in Den Haag. De nieuwe low-priced Custom Line Victoria. Is het stunning? Een gelungene overrasching, want je Wunschtraum is daarmee am ziel. Pocomobiel. Het is een hele nieuwe manier van leven. Dat sportlich elegante Coupé, der ideale Zweitwagen voor de Hausfrau. Now I'm free to go anywhere, do anything, see anybody anytime I want to. Endlich kan ze unabhängig einkaufen. La la la la la la la la la la. Blade, nothing away. Ik heb een klein auto voor de deur. Blade. Ik heb mijn hele leven in de reclame gewerkt. Ik ben nu bijna gepensioneerd. Niet meer actief in de reclame. Maar ik ben ook altijd uh, ja, van jongs af aan gek geweest van auto's. En ik verzamel ook graag. En, en met resultaat. Lang niet elke reclame is de moeite waard. Maar er zijn een hoop dingen die ook... De ogen van vandaag nog steeds fantastisch leuk zijn. Heel mooi zijn of heel interessant zijn of heel grappig zijn. Hans Horwitz, een van de initiatiefnemers. Door hoeveel uren audio en video heeft u zich heen moeten worstelen? Veel. Uh... Dat moet een monnikenklus zijn geweest. Ja, het is heel veel werk. Trouwens, het grootste probleem is om uh, kwaliteit uh, voldoende goed nog terug te vinden. We hebben een reclamearsenaal in Nederland waar het een en ander te vinden is. Maar... Die hebben ook nog lang niet alles. En ja, wat ik eigenlijk had willen vinden, was de allereerste Nederlandse uh, televisiecommercie voor een auto, natuurlijk. Niet gelukt? Dat is nog, nog niet gelukt, nee. De mannen die je maken zijn trots op hun product. Hun wagens zijn betrouwbaar stuk voor stuk. Straks rijden de chauffeurs weer van morgen zes tot zes. En zitten als een vorst op deze truck. Dagdruk. Fantastisch goede terug. Stoer, solide en sterk. Uh, ik ben er nog niet klaar mee. Ik vind het leuk om uh, nog wat verder te blijven zoeken. Ja, als we naar de reclameblokken van vandaag luisteren. In 2012 eindigt de kalender van de Mayas. Dus dit is het moment om een nieuwe Citroën te kopen. Dan zit er weinig creativiteit in. Citroën, creatieve technologie. Lijkt het. Ja, dat klopt. Ja, ik betreur dat ook. Maar dat, uh, welke mechanismes daar nou precies toe leiden, dat weet ik niet. Uh, de reclamewereld geeft jaarlijks prijzen voor werk... Wat, uh, wat er duidelijk bovenuit steekt. Dat gebeurt al jarenlang. Maar ja, het is waar. Het uh, gemiddeld... Word je niet vreselijk blij van de reclame die op je afkomt, dat is zo. De Noot heeft iets nieuws. De, de eerste gerecyclede radiocommercial. Deze commercial is gemaakt. Het echte stukjes gerecycled materiaal. Laten we een paar decennia teruggaan voor, laten we zeggen, het uithangbord van deze expositie. Live from Television City in Hollywood. Eind jaren 50, het ligt zo rond, rond 1960. De Edsel. Ja. Een statussymbool, of zoals u het zegt? Een Amerikaanse slee zou ik het uh, willen noemen. Hij is... Die te vroeg kwam. Op, nou, of op het verkeerde moment kwam. Ja, Ford had er hooggespannen verwachtingen van. En hij heeft hem zelfs genoemd naar zijn zoon. Dat die zoon heette Edsel. En die zal er ook niet bij mee geweest zijn... dat dat uiteindelijk zo misliep met dat model. Een hele mooie flop, dat wel. Ja, of niet? Als je die auto nu ziet, dan begrijp je daar ook helemaal niks van. eigenlijk. En ik denk ook niet dat die geflopt is... omdat Ford zoveel verkeerd heeft gedaan. Ik denk dat die vooral geflopt is doordat ze pech hebben gehad. Namelijk dat ze die auto hebben uitgebracht... op het moment dat er juist een depressie ontstond. En die auto was juist bestemd voor een middenklasse publiek... wat een stapje omhoog zou maken. Wat... Het... Het moment waarop die auto uitkwam was juist het moment dat de benzineprijzen ook in Amerika voor het eerst erg hoog werden of een sprong maakten en het economisch niet goed ging. Is end, de tenhostelling Blij dat ik rij over 125 jaar auto reclame is tot half april te bezoeken in het Lauwman Museum in Den Haag. We gaan we naar het bokkenrijk in Zuid-Limburg, naar een bijzondere ceremonie. We gaan naar iemand uit het gevolg van Prins Jeroen, Moelemeker Joep. Nou Joep. Ja, luisteraars, goedemorgen. We zijn hier in het Valkenburgse. U hoort op de achtergrond de ode aan Valkenburg. En we zijn natuurlijk in de uitzending van De Nos. En uh, hierbij staat mij Mark Robin Visser die ons interviewt... aangaande alle activiteiten in het Valkenburgse, aangaande onze prins... en aangaande dus de hele sociëteit. Maar we vinden het geweldig dat De Nos hier vandaag aanwezig is. Ze gaan nog meer opnames maken in het Valkenburgse. Maar we willen graag als dankjewel natuurlijk Mark heel graag decoreren met de hoeze. ...van onze stadprins Jeroen I. en minister Mark. Ik word gedecoreerd door de prins? Ja, zeker door de prins. Door de stadprins van Valkenburg. En we gaan nu decoreren. Heren, wel ville Oh, wat prachtig. De prins hangt mij nu een fantastische uh, plakkaat uh, om. Moet u nog iets zeggen nu? Nee, hoor. u geef wat het woord aan de prins. Prins. Ja, dit is uh, mijn huishouder. Dat is eigenlijk voor iedereen die eigenlijk iets voor de vaste noven, dus voor de carnaval in Valkenburg, betekent. En ook uh, een warm hart toedraagt, willen we dit geven als respect voor hun. Dank u bijzonder. En ik heb begrepen, zolang ik deze plakketten draag, hoef ik geen rondjes te geven. Precies. Als ik aan binnenkom en u heeft hem niet om... Dan krijg ik aan de beurt. Precies. Dan, dan krijg ik een... Uh... Een pilsje of een cola voor Ik hou hem deze hele week om. Ik ben hier uh, bijzonder, uh, bijzonder dankbaar voor. Minister, u bent eigenlijk de assistent van de prins. Klopt, ja. De rechterhand. U gaat mij nu meenemen... Ja, klopt. Vertel waar we heen gaan. We gaan nu kijken naar een groep uit Bergen ter Blijt. De Vrung voor het Leven. En die bouwen ieder jaar een fantastische wagen. Hebben een aantal keren al de optocht gewonnen. En daar gaan wij naar kijken. En u mag niet mee, Prins? Nee, ik mag dat allemaal nog niet zien. Dus ik mag pas om half één worden opgehaald. En dan ga ik zelf ook naar de optocht kijken, zeg maar. Die ja. dan voor mij langs gaat komen, zeg maar. Prins gaat nog even te bedden, denk ik zo. Dat dat even wel fijn voor u zou zijn. En dan gaan wij met de minister en de secretaris, meneer Jos. morgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Gaan wij... Uh, naar een wagen kijken, op inspectie. En die plakketten, die okay. hou ik uh, dankbaar op heel de borst. Mooi. Heel mooi. Zeer bedankt. Ja. En Mark Robin? Ja? Moeten wij u, uh, u nog op een speciale manier aanspreken voortaan? Heb ik nou ook een titel, meneer, uh, meneer Joep? Of uh, wat, hoe heet dit nu? Wat je heet bent meer erengast, van... Ik ben meer eregast, erelid. Ik ben erelid. Marcel, oh. hoor je het? Hoor ja. je dat goed? Ja. Erelid van het bokken. Hebben we het? het genoteerd. Het de van onze stad. En dat heel, heel wat zeggen, hoor. Ja. Die nee, het is niet niks, erom. Marcel. Nee. geen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 Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Winkelstraten reizen als paddenstoelen uit de grond. Geen land in Europa heeft zoveel winkelvierkante kilometers als Nederland. Hebben we al die winkels wel nodig? En waarom lijken al die winkelstraten zo op elkaar? Winkelcentrum Nederland in De Slag om Nederland. Vanavond vijf vooraf 9 bij de VPRO op Nederland 2. Radio 1, het NOS-journaal. Vermiste meisjes zijn terecht in discussie over het salaris van de afgetreden president Wolf. Het is 1 over half 9. Goedemorgen, ik ben Lieselotte Thomasen. De twee vermiste meisjes uit de Meren en Vleuten zijn terecht de politie. Waar is het precies?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 Iedere beweging van de koninklijke, koninklijke familie is nieuws of lijkt nieuws. En daarom staan daar dus camera's, staan daar journalisten te posten. Ik, ik heb gisteren gezien hoe dat er dan aan toe gaat. Uh, de prinsesjes gingen skiën, moesten in het busje stappen. De deur zwaaide open van Gasthoofdpost. Amalia liep naar buiten, zag al die camera's en duimde weer terug. Dook weer dat hotel in. Ze zijn het zat, ze willen nu rust. Vandaar het uh, vriendelijke verzoek aan de pers om alsjeblieft daar niet meer te gaan staan. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zijn koningin Beatrix...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 De Britten krijgen dit weekend aankomend weekend al een nieuwe landelijke zondagskrant. The Sun on Sunday heeft News Corporation, het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch, bekendgemaakt. Het nieuws komt als een verrassing, vertelt een verslaggever. The more dire uh, speculation uh, before he turned up was that there was a possibility he may just go, look, I'm going to get rid of all of my UK newspaper holdings altogether, or possibly close the Sun. He's not done that. In fact, he's done the exact reverse. Afgelopen weken kwam de Sun onder vuur te liggen. Negen journalisten van de krant werden opgepakt, omdat ze politiemensen zouden hebben betaald voor informatie. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het oosten is het zonnig en vriest het op een graden. In het westen komen wolkenvelden voor. En dicht bij de kust ligt de temperatuur net boven het vriespunt. In het hele land kan het plaatselijk glad zijn door bevroren wegdelen. In de ochtend verdwijnt de vorst en daarmee ook de gladheid. Vanmiddag ontstaan stapelwolken. Er trekt ook sluierbewolking over het land en in het noorden neemt de bewolking verder toe... en verdwijnt de zon uiteindelijk achter de bewolking. Er staat een zwakke zuidwestenwind en die neemt toe naarmatig in het binnenland... en vrij krachtig tot krachtig in het noordwestelijk kustgebied. De temperatuur stijgt naar 4 graden in het noorden en 5 of 6 graden in de rest van het land... Morgen begint de dag bewolkt, met af en toe een beetje regen. In de middag blijft het droog en breekt in het westen de zon door. Het wordt dan 6 graden op de Wadden en 8 of 9 graden in het zuidwesten. ANWB Verkeersinformatie, het is minder druk dan gebruikelijk... Het is duidelijk het effect van de voorjaarsvakantie. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. Wat opvalt is de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Blakem en knopende en de staat 4 kilometer. Bij Eemnes is de reis op dichter, zijn vrachtwagen stilgevallen... Daardoor loopt ook wat vast op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Breukelen en Knopend-Hoonrecht, 5 kilometer. Op de A9 diemen richting Amstelveen. Bij Oude Kaak aan de Amstel, 2 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Knopend-Hooipolder en Breda-Noord, 5 kilometer. Daar is de rechterreishok dicht, ook daar staat een kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden vanaf Knopend-Hooipolder... via de noordkant van Breda, zo over de A59, de A16 en de A58. Mijn reis naar Canada boek ik simpel en snel. Want met vliegtickets.nl reis je de hele wereld over. Alle vliegtickets en hotels boek je simpel en snel op vliegtickets.nl. Vliegtickets.nl Hebben we eigenlijk nog enig idee wat we eten... en wat voor stoffen er aan ons voedsel worden toegevoegd? En als je een tablet wilt hebben onder de 200 euro... welke moet je dan kopen? Een test... Vanavond in Radar, half negen, bij de Tros, op Nederland 1. Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Franse presidentsverkiezingen zijn over ruim acht weken... en Marine Le Pen van het Extreemrechtse Front Nationaal deed het heel goed in de peilingen. Deed, want sinds president Sarkozy zich toch mengde in de verkiezingsstrijd... ligt ze achter. Rechtse kiezers moeten nu kiezen tussen hem en Marine Le Pen. En dat lijkt voor haar niet goed uit te pakken. Correspondent in Frankrijk, Ron Linker. Ron, wat doet nu Le Pen? De enige twee dingen die ze politiek zou moeten doen, Marcel. Ze zei gisteren tijdens een partijcongres in Liel... ik heb woede over die twee... En ze heeft het dan over Sarkozy en François Hollande... als ik de lange stoet werklozen aan mijn oog voorbij zie trekken. is is de, de la van Nicolas Sarkozy en François Hollande de, de crocodile. Ze heeft het over de krokodillentranen van het politieke establishment. Ze noemt ze Sark Hollande. En ze heeft het over hun politieke partij, de UMPS. Woordgrapjes over dat duo... Maar het is toch haar echte vijand, die heet Nicolas Sarkozy... die ze gisteren met haar achterban symbolisch de rode kaart gaf. Le Pen zegt dat Sarkozy zich misschien de afgelopen week heeft gepresenteerd... als een nieuwe ster aan het firmament. Hij was kandidaat geworden. Hij noemt zichzelf ook de kandidaat van het volk. Maar ja, de vraag blijft volgens haar... wat heb je dan de afgelopen vijf jaar gedaan voor het land? Waar Sarkozy probeert de mensen misschien wel een beetje te laten vergeten... dat hij president is geweest de afgelopen vijf jaar... is het Marine Le Pen die de kiezers daar keer op keer weer aan herinnert. Hmm. Je was gisteren bij een partijcongres van Le Pen. Wat, wat valt jou daar dan op? Want ze klinkt boos. Ja, dit is anno 2012 ook de grote protestpartij. Opnieuw, hè, waar de PS van uh, Hollande, de socialisten dus, spreken over verandering, over hoop. Daar gaat het bij het Front Nationaal toch vooral weer over frustraties en de grote afrekening. De afrekening die moet worden gepresenteerd aan Sarkozy, maar eigenlijk ook aan Hollande, want ze maken beide uit. Deel uit van het politieke systeem, het establishment. De frustratie gaat vooral over de economie. Het gevoel dat de regering te weinig heeft gedaan om de werkloosheid te bestrijden. Te weinig doet om buitenlanders te weren. Maar ook te weinig doet om de lange arm van Brussel in Frankrijk tegen te houden. Daar zijn de Front National-kiezers gefrustreerd en boos over. Ja, Agressieve toon dus, rond. Hoe is het met de vorm van campagnevoering? Je was vorige week ook bij de campagnebijeenkomst van Sarkozy. Gaat dat er daar heel anders aan toe? Ja, wat je ziet is dat bij Sarkozy er echt een hele lange voorbereiding in is gestoken hè, in die campagne. Ik sprak daar uh, met mensen, betaalde krachten, uh, die uh, allemaal Sarkozy steunen en die... Ja, ...bezig zijn met een grote tournee, bij wijze van spreken. Die hebben dus een decor, een lichtset, een geluidsinstallatie... ...die ze meteen na afloop hebben ingepakt... ...en die gereed hebben gemaakt voor de volgende bijeenkomst. Terwijl bij Marine Le Pen zag je dat ja, alles was voor eenmalig gebruik. Decors werden weggegooid, personeel was lokaal ingehuurd. De zaal zat bomvol, hoor, daar niet van. Maar voor Le Pen zijn dit soort uh, rockstar bijeenkomsten eenmalig. En Sarkozy, ja, die is bezig met een hele grote tournee. En dat is het verschil. Het geld zit bij Sarkozy. Ja. Dat, is, dat is ook de reden dat Sarkozy het beter doet bij de rechtse kiezers. Dat heeft met geld te maken. Het heeft met geld te maken. De campagnekast van Sarkozy is veel beter gevuld dan die van Marine Le Pen. Maar ik denk ook dat hij op dit moment profiteert van het enthousiasme dat altijd hoort bij de start van een campagne. Daar was lang over nagedacht voor Sarkozy. Hij begon met een interview in Le Figaro. Een, een aankondiging dan vervolgens in het Achthuursjournaal. De formele opening van het campagnehoofdkwartier. Dan twee campagnebijeenkomsten. Allemaal in een tijdsbestek van een paar dagen. Ik tel daarbij op dat hij iedere dag met nieuwe voorstellen komt. Dus er is in Frankrijk een mediakanon afgevuurd. En zijn tegenstanders ja, die zijn nog wat beduust van de knal. Het is de vraag hoe lang het effect van Sarkozy nog duurt. He, als nu bij de kiezers weer snel die frustratie terugkeert over de president... dan keren ze misschien nog terug naar Marine Le Pen. Maar voorlopig heeft een deel van de rechtse kiezers in Frankrijk... dan toch weer een klein beetje hoop gekregen... dat heel misschien uh, president Sarkozy toch nog langer in het Elysee-paleis kan blijven. En dan kiezen ze op dit moment voor een nuttige stem in plaats van een proteststem op Le Pen. Correspondent Ron Linker vanuit Parijs. Dank je, Ron. Sven Kramer dan, schreef gisteren geschiedenis. In Moskou werd hij wereldkampioen allround schaatsen. Dat is niet de eerste keer. Hij is wel de eerste Nederlander die vijf keer deze titel heeft gewonnen. Het kon niet op voor Oranje, want bij de vrouwen won ploegenoot Irene wust. Verslaggever Steven Dalebout sprak met beide kampioenen. En gezien het afgelopen seizoen verraste Sven Kramer zichzelf gisteren ook. Ik heb, ik heb nog wel mijn ups en downs, maar ik weet het uh, nog goed, uh, goed te breien op, op, op de momenten dat het eigenlijk echt moet. En uh, ja, daar, ben, daar ben ik echt blij mee. Ja, ik zal me af te vragen hoe je dat toch altijd doet. Ja, dat verbaast me soms zelf ook wel over. Het is, niet, uh, het is geen vanzelfsprekendheid. En uh, nu zeker niet meer, maar uh, ja, weet je, het, het gaat ook allemaal nog niet zoals ik uiteindelijk wil. Maar het gaat wel heel erg goed. En, uh, ik zei net ook tegen, tegen een begeleiding, ik had een half jaar geleden nooit gedacht dat ik alweer wereldkampioen zou zijn in, in, in deze tijd. En uh, ja, dat geeft wel een heel lekker gevoel. Ja. Kun je aangeven op, op wat voor niveau je dit weekend zat uh, in vergelijking met die andere keren? Nou, laten we, uh, de laatste keren was het natuurlijk ook al uh, een iets lager niveau dan ja. we gewend waren. Ja, ja en goed, in het Olympische Toen had ik natuurlijk al moeilijk na de Spelen op de houden ram Maar de, de, de voorgaande jaren had ik gewoon iets betere 500. En uh, ja, de, de teams zie je nog wel. Ja, ik loop er nog niet zo heel makkelijk doorheen als andere jaren. Het heeft gewoon, gewoon, gewoon te maken met te weinig uren uh, draaien en uh, ja, daar, uh, daar ga ik heel hard aan werken. Je werd Europees kampioen. Um, toen had je meteen in je hoofd, ja, maar het WK komt er ook nog aan. Nou ja, Europees kampioenschap was voor mij uh, meer een verrassing dan dit. Na het EK is uh, best wel snel een grootste stappen gemaakt. En, uh, ja, dat uh, dan komt een WK heel dichtbij en dan ben je natuurlijk ook meteen een beetje favoriet. Vorige week ging het niet helemaal lekker. En dan uh, ben ik toch blij dat ik het zo, uh, ja, zo, kan, zo, zo kan afmaken. Nu heb je Arintje Ritsma in ieder geval achter keer gelaten. Je hebt er nu vijf. Ja, dus uh, een lekker gevoel. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Een lekker gevoel voor Sven Kramer. In je eerste jaar na je entree meteen die vijfde WK Allround titel pakken. Ook een goed gevoel was er bij Irene Wüst. Zij won bij de vrouwen. Na de 1500 meter had ze nog twijfels. Ze mocht 11,85 seconden verliezen op Sablikova... De vraag was of dat genoeg was, maar het bleek meer dan genoeg. Bust verloor nog geen vier seconden. Ja, zeker. Uh, ik was wel heel zenuwachtig van tevoren, Maar ik dacht van, uh, ja goed, ik moet tegen uh, tegenstabliek over. Dus ik moet gewoon continu bijblijven en proberen zoveel mogelijk aanvallen te pareren. En... Ja, maar... Je neemt meteen het initiatief. Ja ik, uh, ik, ik, ja, ik weet niet, het ging wel lekker op het begin. Dus ik uh, zit een beetje mijn slag te zoeken en, uh... Nou ja, goed, ik was ook niet heel hard te gek van start of zo. Volgens mij reed ik 2-8 of zo de eerste ronde. En ik kon elke keer de buitenbocht, als ze onderlangs kwamen, zeg maar. Als ik uit de buitenbocht kwam en ik ging naar binnen, kon ik mooi elke keer achteraan. Dus ja, ik maakte er goed gebruik van. En uiteindelijk, uh, ja, toen gingen ze natuurlijk wel, uh, wel iets sneller, de laatste vier rondjes. En dan heb je ze rijden op zo'n gaatje. Dan denk je, oh, als het maar genoeg is. En dan kom ik over de finish en dan zijn het maar vier secondjes. En uh, nee, het ging gewoon onwijs goed. En ik denk dat ik uh, gedaan heb wat ik moest doen. De vijf kilometer van mijn leven rijden ja, ik ben heel blij dat het is gelukt. Ja, want je wordt wereldkampioen met een uitstekende drie en een uitstekende vijf. Ja, Gerard zei ook al. Dan word je ook nog eens wereldkampioen op je lange afstanden? Ladies and gentlemen, the national anthem of the Netherlands. En zo leverde de ploeg TVM opnieuw twee wereldkampioenen af. Tot grote vreugde uiteraard van de coaches Gerard Kempkers en ook Bart Veldkamp. De, Degenen die echt uh, de kans hadden om op een point te komen dit weekend, die staan erop. En ja, het hoogst mogelijke... En ja, dat is natuurlijk heel mooi voor een team als, als TVM, wat Allrounders heeft. En dit is het weekend voor ons van het jaar. En als het dan lukt, ja, dat is uh, echt super. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal een record aan bezoekers... en een gedroomde winnaar, het ABN Amro-tennis. Nou, we praten zo met toernooidirecteur Richard Krajcek. Jolanda van der Velde, hoe is het op de weg? Uh, de meeste vierden staan vanochtend rond Amsterdam en Utrecht. Het is veel minder druk dan anders. Dat heeft te maken met de voorjaarsvakantie... en de carnavalsvierders die we hebben in Nederland... Uh, 83 kilometer, lang is de file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Knopend-Honendrecht 9 kilometer. Zijn aanrijding geweest op de A15 van Europort naar Rotterdam. Tussen Knopend-Benelux en Rotterdam-Charloos 3 kilometer. De rechterrijsschok is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, een bezoekersrecord, Lara zei het al, voor het ABN AMRO Tennis toernooi in Rotterdam. In totaal werden meer dan 115.000 kaartjes verkocht voor het evenement in Ahoy. En net als bij het vorige record in 2005 komt dat vooral door één man. Roger Federer. Zwitser won het toernooi en was de hele week de belangrijkste attractie in Rotterdam. We gaan erover praten met de toernooidirecteur Richard Krajček. Goedemorgen. Goedemorgen. Jas, uh, Federer, de investering in tijd, geld en moeite meer dan waard? Uh... Ja, ik denk het wel. Ja, een tijd uh, is wel een hele lange tijd. Ik ben al zeven jaar bezig om hem ja. terug te krijgen. Maar uiteindelijk uh, is het allemaal de moeite waard geweest, ja. Ja, en nu weer zeven jaar om hem dan weer terug te krijgen... of liefst volgend jaar dan ook gelijk weer? Ja, ik uh, moet altijd even afwachten wat er gebeurt, dus... Uh... Ik, uh, ik ga mijn best doen dat die volgend jaar weer terugkomt, want het is ook 40 ste editie. En dan uh, wil je natuurlijk extra leuk, zo'n jubileumeditie editie wil je extra leuk maken. En daar horen mensen als Vedere en of Nadal en Djokovic bij. Dus ja, die staan hoog op mijn lijstje. Dat kost geld, meneer Grijsjeck. Ja, dat is een goede observatie inderdaad, ja. Heeft u dat, of gaat u dat krijgen? Want uh, we hebben natuurlijk gezien dat... Uh, nou, de wedstrijd was helemaal uitverkocht hè, van Federer, de finale. Ja. Uh, dat gaat natuurlijk, dat zien mensen. Heeft u het idee dat er misschien wel extra geld richting de uh, Habian AMRO-toernooi komt? Nou, de, de, de budgetten zijn, uh, zijn heel goed, maar... Uh, Um, ja, om verder te krijgen, uh, dat, uh, dat, dat lukt misschien net wel, uh, zou ik maar zeggen, binnen het budget. Maar wil je nog een doppeltro en andere erbij, dan, uh, dan, dan heb je misschien wat extra nodig. Maar uh, uh, laten we even, even nagenieten van dit. Maar uh, ben natuurlijk, wat ik al net zeg, weet je, de 40e editie moet wel iets speciaals zijn. Dus dan uh, moeten we even kijken. En... Uh, helpen hopen dat Federer eigenlijk net zo positief is over zijn kalender. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Het geld is, ja, dat, dat maakt de deal wel. Maar uh, ja, andere jaren uh, toen kwamen we eigenlijk niet eens tot onderhandelen over geld. Omdat hij zei, ja, het past gewoon niet in mijn maar ik wil in februari niet uh, binnenspelen. En dat wilden hij voor mij nu wel. Ieder dit jaar zeker, maar volgens mij volgend jaar ook al. Ik had even kort naar hem gesproken. Dus uh, dat is in ieder geval het allerbelangrijkste. En dan daarna het geldgedeelte, dat uh, is de afronding. En hopelijk komt dat ook goed. Ja. In hoeverre is het nog nagenieten over uh, de Nederlanders in het toernooi? Want die waren er natuurlijk snel uit en dat, dat is ja. toch niet onbelangrijk? Nee, dat is, dat is altijd jammer. Je hebt natuurlijk goede, uh, ja, goede inbreng van de Nederlanders. Dat schept toch wat extra. Een paar jaar geleden, een jaar of drie geleden, geloof ik, kwam Robin Haas, of alweer vier jaar geleden, geloof ik, Robin Haas in de kwart. En als je dan ziet die vrijdag, dat is dan kwartfinale dag, uh, op s'avonds sa speelde hij, hoe gaaf dat is. En wat een sfeer er is, ja, dan, dan hoop je gewoon dat Nederlanders uh, toch uh, beter doen dan drie eerste rondes en een tweede ronde. En uh, ja, dat is jammer. Moet zeggen, qua tennis doen ze absoluut niet onder voor heel veel jongens die meedoen aan het toernooi. Uh, team, of team de Bakker, die staat setpoint tegen Trojkje, die staat rond de twintig van de wereld. Eerste set aan, laat die tweede set, uh, verliest heel snel. Uh, Robben Hazen voor de eerste set. Igor Seisling speelt 2,5 uur mee met Niminen. En dan opeens verlies je drie punten een beetje snel, zou ik maar zeggen, op het einde. En opeens is de wedstrijd voorbij, weet je. Dus qua tennis komen ze mee, maar op de belangrijke punten hebben ze gewoon nog niet genoeg ervaring in deze grote toernooien. Er zijn mensen die zeggen, ze laten hun kopje te snel hangen. Vindt u dat ook? Ja... Weet ik niet. Kijk, van Timo kon je zeggen: ja, die tweede set uh, verliest de eerste uh, onnodig. En dan tweede set uh, ja, vecht hij niet terug. Mm. Dan verliest hij het. Maar ja, van, van zo'n Igor bijvoorbeeld, zijn spring... Die, uh, ja, die, die knokt tot het einde. En dan is het 30-15 laatste game voor hem. En hij mist drie punten. En dan verliest hij de wedstrijd daardoor. Ja tot 30, 15 liet hij zijn kop niet hangen. Ja, ik weet niet of die dan die laatste drie punten zijn kop wel liet ja, hangen. Maar ja. ik denk dat meer spanning is waar ze mee leren, mee leren om moeten gaan. Ja. En dat krijg je natuurlijk door spelen op dit niveau. Maar ja, dat spelen ze eigenlijk maar één keer per jaar. Omdat ze via de waardkaart binnenkomen en op ja. eigen ranking niet. Dus ik denk dat het belangrijk is dat ze veel wedstrijden spelen en zo snel mogelijk in die top 100 komen, dat ze, dat ze gewoon tegen jongens kunnen spelen die zo rond de 40, 50 van de wereld staan ja. en leren spelen in grote stadions. Ja, dus houdt dat Beleid wel volgt die wildcards en dan toch zoveel mogelijk Nederlanders, kansrijke Nederlanders binnenhalen. zou ik kunnen zeggen, nou dan maar wat minder en dan doen we er nog een subtopper bij. Ja, maar uh, A, ik geef Nederlanders graag de kans. B, als ze dan een keer goed doen, uh, brengt dat wat extra aan. En ja, de, de, de enige uh, die Wildcard misschien uh, last minute. Kijk, als Djokovic komt, heeft zo iemand voorrang. Maar als hij in, in buitenlanden van de nummer 30 van de wereld komt, ja, dat, dat doet niks voor het toernooi. En ik help Nederlands tennis niet en het doet niks voor het toernooi. Weet je Dus als er onverwachts een, een topper komt, of stel dat Ivaniswich of zo opeens zegt ik wil weer prof worden, dan zeg ik van nou, dat is wel zo interessant. Ja. Uh, weet je die, die gaat dat extra doen voor het toernooi. Nou, en, en voorlopig uh, geef ik de wild, in ieder geval zeker twee wildcards aan Nederlanders. Maar ik denk van, hé, hey, die kunnen wat meer brengen. Ja. En de derde, nee, nu was Igor in dit geval, die had dan geluk. Want toen kwam niemand laatst minuten, wat wel eens gebeurt. Toen kwam niemand laatst minuten, die zei van, nou, ik wil spelen. Ja. Dus uh, ja, ik, ik, vind het, ik vind het goed en belangrijk dat Nederlanders meedoen aan het toernooi. Want uh, ze kunnen, ja, ze brengen gewoon net even die extra emotie uh, als ze een paar uh, wedstrijden winnen. Goed. Richard Kajček. We noteren voor volgend jaar uh, Roger of Djokovic en zoveel mogelijk Nederlanders. Ah, oké, okay, heel goed. Hartelijk dank, zeker lukken. Goed, hartelijk dank. <laughs> dank je. Goedemorgen. Negen minuten voor negen is het, zullen het naar het NOS Radio 1-journaal. Um, het was geen Tunesië, zeker ook geen Egypte. Maar in Marokko begon een jaar geleden ook een volksprotest... een opstand, de 20 februaribeweging. En die stroming heeft als doel meer sociale rechtvaardigheid... en democratie in het land. Koning Mohammed van Marokko, de zesde... heeft sinds vorig jaar een aantal hervormingen doorgevoerd. Maar voor veel Marokkanen is zich in de praktijk... eigenlijk nog maar weinig veranderd. We praten erover met de journaliste Ellen van der Bovenkamp in Rabat... Van Van de bovenkant bestaat die 20 februari-beweging eigenlijk nog? Dat is een goede vraag, uh, Lara. Uh, gisteren was de, of eigenlijk vandaag was de eerste verjaardag van de beweging. Die werd gisteren groot gevierd met een uh, landelijke demonstratie. Maar uh, deze eerste verjaardag zou zomaar meteen ook de laatste kunnen zijn. Want de uh, uh, protestbeweging is hier hiervan begin af aan al niet zo krachtig geweest als in de buurlanden. En is de afgelopen tijd eigenlijk alleen maar zwakker geworden. Zit er verschil in uh, waar je kijkt in Marokko? Hoe het, hoe het staat met die beweging? Uh, ja, in het noorden is de beweging wel sterker. In Tanger is, uh, gaan altijd meer mensen de straat op dan uh, in. Uh in andere steden, zoals hier in Rabat. En dat was ook gisteren zo. Uh, maar toch blijft het een beweging die vooral door de middenklasse wordt gedragen. De, de initiatiefnemers van de 20 februari-beweging zijn jongeren uit de middenklasse. en deel van hen komt echt voort uit de mensenrechtenorganisaties. Hun ouders waren ook al mensenrechtenactivisten. En zij verwoorden de klachten van armere klassen. Uh, maar komen dus zelf niet in aanraking eigenlijk met de problemen uh, waar ze... Voor demonstreren. En de mensen, voor wie ze demonstreren, krijgen ze niet echt mee met hun protesten. Mm. En als we nou eens op deze 20 februari, een jaar teruggaan, wat is er dan sinds een jaar beter geworden? Ja, Wat is er sinds een jaar beter geworden? Um, volgens de 20 beweging niks. Maar uh, er zijn natuurlijk wel uh, verkiezingen geweest een paar maanden geleden. En dat waren transparante verkiezingen die voor het eerst een partij uh, die zich echt puur op de islam baseert aan de macht hebben geholpen. En die partij heeft als speerpunt uh, de strijd tegen corruptie. En nu ze in de regering uh, zit, of de regering zelfs aanvoert, doen ze ook erg hun best om iets tegen die corruptie te doen. En nou ja, ze zijn eigenlijk nog maar net begonnen uh, dus tegenstanders zeggen van ja, ze zijn nu al deel van het systeem. Dus ze kunnen daar niks naar aan veranderen. Nu ze in de regering zitten. Maar toch hebben ze al een paar uh, initiatieven genomen om daadwerkelijk iets tegen corruptie te doen. Dus nee, misschien moeten ze nog even de kans krijgen om uh, te laten zien wat ze toch binnen die marges van het systeem kunnen. Ja, maar dat klinkt toch niet als wat de mensen van die uh, democratiseringsbeweging willen. Waarom, waarom groeit die beweging niet explosief? Nou, wat ik al uh, zei, de, de, de jongeren komen vooral uit de middenklasse en de mensen uit de armere klasse, die zijn toch vooral bezig met overleven. Uh, de helft van de bevolking in Marokko is analfadeet. Dus dat helpt natuurlijk ook niet zo uh, voor een goed politiek bewustzijn. En één op de vijf Marokkanen leeft onder de armoedegrens. Dus die mensen zijn vooral bezig met uh, reintjes uh, aan elkaar aan het knopen, hein, om de, de maand door te komen. Ja. En je ziet nu wel de laatste weken dat het wat onrustig is in het binnenland van Marokko. Uh, er is bijvoorbeeld een mijn die al ...maandenlang bezet wordt door dorpsbewoners uit onvrede over hun omstandigheden. En een paar weken geleden waren er echt vrij heftige rellen in provinciestad Teza... ...waarbij zeker 100 gewonden vielen. En daarna is echt de hele stad een soort van bezet door de ordentroepen... ...uit angst dat die onrust daarover zou slaan naar andere dorpen en stadjes. Dus... Ja, dus het is ook allemaal de tijd wel even spannend uh, of, of er niet wat meer protesten zullen ontstaan echt in het binnenland. Dus vanuit die armere groepen zelf, dus los van de 20 februaribeweging. Uh, want ja, Marokko heeft inderdaad gewoon grote problemen. Hoge werkloosheid, corruptie, slechte publieke voorzieningen en uh, voedselprijzen die, die vrij hoog zijn. Het is de vraag of de regering die laag kan houden. Want dat doen ze nu op een kunstmatige manier door uh, subsidies te geven op de belangrijkste voedingsmiddelen. En ook op benzine. Ja. Maar dat kost ontzettend veel geld. En uh, daar gaat heel veel van het staatsbudget aan om. Dus ja, dus uh, ja, het is de vraag wel een beetje, denk ik, hoe lang ze dat vol kunnen houden. Uh, want dat is een belangrijke sleutel voor, uh, ja, voor de regering om uh, die, ja. die protesten onder de duim te houden, Goed. denk ik. Journalist Ellen van der Bovenkamp in Rabat in Marokko, Hartelijk dank voor uw analyse over de 20 februari beweging. Wij gaan gauw door naar onze belangrijkste gast van vanochtend. Erelid Mark Robin Visser. eerelid van het Bokkenrijk. Mark Robin. So, uh, ja, ik, Sorry, ik kon je vraag niet goed verstaan, nou, ik, ik werd even afgeleid. Een vraag, nee, ik, ik, ik, ik kondig die alleen aan als belangrijkste ja, joh, ik van ben helemaal een beetje van mijn, Ik ben helemaal een beetje van me apropos... sinds ik uh, erelid geworden ben van uh, de grootste carnavalsvereniging van het Bokkenrijk. En uh, gelukkig is de minister even meegekomen, minister Dennis. Uh, u heeft even uw hoed afgedaan en een dikke jas aangetrokken. Ja. Niet alleen vanwege de kou, maar ook omdat u hier niet helemaal... Hoe zit het nou? Nou, Ik uh, ben niet met de prins hier en met ja, geen... Gekleed lid van de Raad van 11, dus dan uh, mag ik niet uitreden als minister. zijn. Dus dan uh, even incognito. Ah, u, had eigenlijk bij de, u mag niet wijken van de zijde van de prins. Ik mag wel wijken van oh. de zijde van de prins, maar dan niet in uniform. Ah, voilà. Nou goed. En de prins hebben we even in Bokkerrijk achtergelaten. Die gaat nog even plat, want die moet nog even rusten. Ja. En wij zijn nu uh, op een boerderij uh, aanbeland. Samen met meneer Jos, dat is de secretaris van Carnavalsvereniging. En dan komt die naam nou weer. Merlitofile, De Merlitofile. De ja. Je bent ook een echte Merlitoefiel. Ik ben een echte Merlitoefiel, ja, tuurlijk. Vertelt u eens even, wat zien wij hier? Ja, we zien hier uh, enkele wagens die uh, zo dadelijk in de optocht meegaan. Ja. En uh, in dit geval de jeugdprinsenwagen. Dus uh, ja. Van Bergen onder andere. Hij heeft ook al een chauffeur, want de wagen ja. moet er uitgereden worden. Ja, want ja, we gaan, nee. het wordt tijd, uh, ja, meneer de minister, dat... Uh... Ja, ze moeten langzaam gaan opstellen. Om 11 over één vertrekt de optocht pas. Maar er gaan zoveel... Uh, wagens mee, dat je toch al op tijd moet beginnen met opstellen. Ik zou zeggen, chauffeur, gaat u maar uh, beginnen dan. Minister en uh, meneer Jos, als u dan maar even met mij mee wil lopen. Want we lopen daar verderop hier uh, bij dit boerenbedrijf een paar mannen in gouden pakken. Ja. Daar moeten we zo ook maar even naartoe. Klopt, ja, er is weer een andere groep van Berg die al jaren met de optocht meegaan. En uh, die hebben altijd hele mooie wagens en al vaker gewonnen. Dus, uh... wij, wij mogen al een klein blikje werpen. Ja, wij mogen al even naar de wagen gaan kijken. Wij gaan na negenen een blik werpen op uh, een bijzondere wagen hier uh, in het Bokker. Tot straks. Tot zo dadelijk, Mark Robin Visser. Het carnaval in het zuiden des lands. Zo dadelijk meer over de twee meisjes. Twee meisjes die een paar dagen vermist waren... en inmiddels gevonden in een woning in Rotterdam. Daar zit een verhaal achter. We proberen daarachter te komen. Zo meteen meer. Iedere maandag tot en met donderdag van 7 tot 8... Kunsthof. Weet ook van der Ende hiervan, weet Rijnard Oelemans hiervan? O, nee, jij weet er nu van. Oh, Oké. Okay. Heb je er niet verrot geschonden? Nee, tuurlijk niet. Zij dus ging daar naartoe met de beste bedoeling. Jij bent er echt helemaal klaar mee. Ja, anders noem je het ook niet ontvaderen. Luister naar Kunststof Van maandag tot en met donderdag. Iedere avond om 7 uur. Het is gewoon echt klaar. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.